Half uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO onderzoekt of het nieuwe coronavirus bij sommige kinderen een zeldzame en heftige ontstekingsreactie veroorzaakt. De afgelopen week kwamen in een aantal landen enkele gevallen aan het licht. Ook in Nederland zijn twee kinderen op de Intensive Care beland met het onbekende ziektebeeld. De kinderen zijn enkele keren getest op corona, maar in alle gevallen was de uitslag negatief.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 Op de zeebodem tussen Italië en Sardinië is de grootste concentratie microplastic aangetroffen die ooit is gemeten. Onderzoek van universiteiten in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland wezen uit dat er op 1 vierkante meter zeebodem 1,9 miljoen deeltjes plastic liggen opgehoopt. Ieder jaar verdwijnt er zo'n 10 miljoen ton plastic afval in de zee en oceanen. De universiteiten hebben nu ontdekt dat het plastic zich ophoopt in bepaalde gebieden. De onderzoeksresultaten zijn deze week in het wetenschapstijdschrift Science gepubliceerd. De verkoop van auto's is gehalveerd door de coronapandemie. In april werden ruim 15.000 nieuwe auto's geregistreerd. Dat is 53% minder dan een jaar eerder. Zo blijkt uit verkoopcijfers van onder meer BOVAG en RAI-vereniging. Volgens de organisaties is het economisch vertrouwen van consumenten en bedrijven in korte tijd naar een dieptepunt gedaald. Het weer verspreidt over het land vallen buien. Vooral later op de dag kunnen die pittig zijn met lokaal onweer en hagel. Tussendoor ook wat zon. En dat wordt een graad of 15. En vanavond vanuit het westen wordt het dan wat droger. Dit was het NOS -journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Met nu het ritme van ZFM. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Live. Dit is ZFM. dat ook meteen weer recht gezet. Want ik kreeg een beetje naar mijn hoofd geslingerd zo van... Doe jij nou niks met YouTube? Nou heb ik er twee keer mee gehovend. Dus voorlopig is het dan daarmee wel even stil geweest. Uh, magnificent uit 2009, denk ik. Zo waar, 2008, 2009. Daar hebben ze dit... Uh... Toen uitgebracht als single. En dit is gewoon een eigen nummer uh, wat, ze, wat ze hebben uitgebracht. Uh, welkom in het uh, tweede gedeelte van deze ochtendprogramma. Het enige live programma ten tijde van uh, de, de crisis rondom het zeeword. 10 Tien over elf. Uh, zo dadelijk uh, gaan we praten met uh, ene Mick Boskamp. Wat zeg ik? De Mick Boskamp. <laughs> en uh, hij gaat het uh, straks hebben over uh, uh, onze... Uh, bezigheden die we thuis kunnen doorbrengen met Netflix. En Donald Trump door de ogen van Mick uh, bekeken. Want uh, daar heeft hij ook nog wat over. En uh, Mick Canada zal dat uh, toch wel enigszins... Uh, misschien wel een beetje gefileerd uh, eraan toegaan. Dat uh, straks. Maar uh, nu eerst ook even muziek uit eigen land. Uh, gisteren in de thuismaak sessie van Alternative FM... heb ik de nieuwe single Long Term Parking van Joe Marches uh, gedraaid. Maar deze klinkt gewoon lekker in de ochtend... En daarom draaien we hem gewoon. En wellicht dat we het uh, zo ver kunnen krijgen dat het misschien ooit nog eens een keer een hit uh, wordt in Nederland. Ciao Marshes met Monsters! In controle. De vleugels van het King Forward Records label is hij nu opgepikt. Joey Vriend. Ik heb hem al eens eerder al op de radar gehad. Maar ja, het scheelt natuurlijk een enorm... Als ook Frank Bond daarachter komt. Ja, dan, dan gaat het allemaal een stuk sneller, denk ik. En Frank Bond is onder andere van Alaska. En heeft dit ook al in het, in het snotje gezien. Joey Vriend dus met Hollow daarvoor Monsters van Joe Marshes. Uit Utrecht. Uh, we moeten namelijk ook uh, denken om onze Nederlandse muzikanten. En dan hebben we het niet over de grote jongens. Maar ook even over de kleine. Die ook uh, graag gehoord willen worden. En dan zijn ze bij mij aan het goede adres. Uh, wie ook gehoord wil worden. Dat is een leuk bruggetje. Is Mick Boskamp. Goedemorgen. Valt morgen, het, of valt dat wel mee dat jij gehoord wil nou, worden? Ja gehoord wil worden, dat gaat wel verre. <laughs> Als je een soort wethouder hacking bent van grote wil wel voorkomen. Ik wil, ik wil het voorkomen. Ja, om te doen bij. Je. Ja, die Al een paar dagen. Ja, ik vind het super gezellig. Ja, die man, die, die kroop altijd uh, voor, uh, voor de burgemeester, <laughs> ja. die, voor de mensen die het niet weten. Dat is een typetje van Kees van Gorter. Uh, die, die gaf daar gestalt aan. En uh, ja, we hebben soms ook wel. Hier is antwoord van dat soort wethouders wel eens gehad in het verleden. Dus, uh, oh, ja, ja, ja, ja, zeker wel. <lacht> dus uh, ik, ik, ga, ik ga geen namen noemen, maar goed. Uh, Mick, want uh, nou, we hebben het toch over de politiek... maar dan over de wereldpolitiek, want ja, Donald ja. Trump is weer bezig. Ik moet erom lachen, maar ik moet er eigenlijk tegelijkertijd ook een klein beetje om huilen. Ja. Kijk, hij beweert nu, hè, dat is dus zijn, zijn laatste zet en dat is nu het nieuws... Ja dat het coronavirus dus uit een laboratorium komt in Wuhan, ja. dus uh, niet uh, ontstaan op een markt hè, door, door uh, vleermuizen, maar echt een laboratoriumcreatie. laboratorium uh, uh, creatie. Nou. Ja. Dan zet ik daar meteen mijn vraagtekens bij. Ja, waarom? En dat komt nou dat zal je vertellen, omdat mm -hmm. er is een in Amerika is een, een originele, authentieke fact checker ja. die, die checkt dus alle feiten. Ja. En uh, in, de, in de eerste drie jaar van zijn presidentschap heeft Donald Trump 11.649 keer gelogen. Oeh. En dat is natuurlijk een, een, een, een krankzinnig aantal. Hè? Er zijn ja. presidenten die ook gelogen hebben. Hè? We hebben het over uh, Clinton, uh -huh. met Monica Lewinsky bijvoorbeeld. Hè? Ja. We hebben het over de vernietigingswapens van, uh, van, uh, van Bush. Uh -huh. uh, waardoor de oorlog gestart is uh, na uh, uh, 11 september 2001... En dat was dus ook niet waar. Kijk, het, natuurlijk, er zijn natuurlijk politici die, die uh, zetten de waarheid soms uh, naar hun hand. Ja. Dat is gewoon zo. Maar Jaap, 11.000. <laughs> bijna 12.000 keer gelogen. Ja. Dat is toch waanzinnig. Ja. Het, is gewoon, het heeft te maken met het feit dat er man gewoon een pathologische leugenaar is. Die, mm -hmm. die, die leeft van de leugen. Ja. ja, en dan neem ik dat met een kooltje zout. Kijk, vlak voordat hij dit zei, uh -huh. vlak voor, een paar weken geleden, toen had hij ook opeens, kreeg hij opeens de geest. En toen was er een medicijn uh, tegen malaria en tegen lupus, uh -huh. dat is een uh, auto-immuunziekte. En dat medicijn, dat zou volgens hem, uh, uh, nou, het coronamedicijn zijn. Als je dat nam, dan uh, ging corona uh, verdwenen sneeuw voor de zon... Uh -huh. Nou, daar is hij elke dag en CBS Fox heeft dat overgenomen. CBS Fox, dat is dus een beetje staatstelevisie. Mm -hmm. Alles wat Trump doet, dat nemen zij over en omgekeerd. Ja, en dan, uh, dan blijkt het dus helemaal niet zo te zijn. Maar het gevolg daarvan was heel erg uh, uh, uh, verschrikkelijk eigenlijk. Mm -hmm. Want er waren dus uh, mensen die aan Lucas leden, mm -hmm. die konden niet meer aan de medicijn komen omdat iedereen bovenop het medicijn sprong in Amerika. Ja, ja, ja. Ja, je, dat soort dingen, ja, daar, daar zak mijn broek vanaf. Dat hmm. ja. Ja. vind ik echt, echt schandelijk. Ja, het is, uh, uh, kijk, dit jaar komen de verkiezingen. Uh, ja, het uh, lijkt er zomaar op dat je er nog vier jaar aan vast zit aan deze man. Oh my god, wat zou dat erg zijn. Maar ja, moet ik ook wel zeggen, en ik zal het snel zeggen, want anders kunnen we uit het andere onderwerp niet toekomen, ja. dat ik wel vind dat de democraten wel nou ...niet bepaald hun beste kandidaat te leveren. Nee, ik... ik, ik, ik vond, nee, ik, ik, ik, hè, ik vond Hillary Clinton vond ik ook niet echt een, een, een, een vrouw met heel veel... Uh, uh, ...die was ook niet echt zelfverzekerd. Nee, nee. En ik vind Biden, dat vind ik een man als je tegen hem aanblaast... ...dan valt hij al om. Ja, uh, de, de spinnenweb hangt al een beetje onder zijn neus eigenlijk. <laughs> nee, ja, zoiets. Ja. Maar ik vind, ik vind het ook niet echt een krachtige... Kandidaat. Nou. Um, goed, we gaan, uh, we gaan over naar het volgende onderwerp. Want uh, voor de mensen die thuis blijven, is er denk ik ook nog wel wat uh, te beleven. als je Netflix hebt. Nou ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Ja, er zijn echt een paar hele goede series op het ogenblik. Ja, <laughs> ik ben het wel, maar als je thuis bent, hoor je al. Ja. He? Gaan we opeens van Trump naar Netflix? Ja, maar dat uh, maakt niet uit. Dat uh, <laughs> ja. is een hele grote stap. Want ja. dat, dat, het is een beetje te lijken op een film, natuurlijk, die Trump. Hè, ja. Wat dat betreft. Maar dat is geen grote stap. Maar er is op dit moment veel goeds te zien. En een van de series is van uh, uh, Ricky Gervais. En Ricky Gervais uh, is een komiek. En die heeft uh, The Office uh, geschreven. Mm. En dat, daar is ook een Amerikaanse versie van gekomen. Hele leuke uh, zogenaamde real life soap. Vanuit, een, vanuit het kantoor. En dat ging ja. dus helemaal nergens over. Maar wel erg leuk om te zien. En die heeft nu een serie op Netflix. Daar is het tweede seizoen van gestart. Het zijn een half uur afleveringen. Het heet Afterlife. En wat daar zo goed aan is, ja. is dat het, uh, het is zowel ontzettend grappig als heel erg ontroerend En dat, dat, dat, zie, je vaak, uh, uh, dat zie je niet vaak op, uh, op uh, televisieseries en op film. Nee. Het gaat over een man die zijn vrouw verliest aan kanker... en uh, daardoor heel erg bitter wordt... en ook uh, heel erg onaardig wordt uh, naar zijn omgeving toe. En dat kan tot hele krankzinnige, leuke, grappige... maar ook ontroerende tevreden leiden. Dus die moet je zien, ja. sowieso. Ja. Dan is er een, een hele goede speelfilm. Als je een, een, een, een actiefilm zou houdt, Extraction... Mm -hmm. met Chris Hemsworth in de, de hoofdrol, Erg sterk. Mm -hmm. Met een waanzinnige actiescène... Die uh, tien minuten duurt en die ik nog nooit eerder heb gezien, zo in een film. Ja. En die is exclusief voor Netflix gemaakt. Dus dit is ook echt heel erg moeite waard. Ja. En dan is er nog, een, ja, dat is heel bijzonder. Dat is uh, door een Belgische serie, speciaal gemaakt voor Netflix. Ja. En het gaat over een pandemie. Dus wat dat betreft uh, heel erg actueel. Ja. Uh, het heet Into the Night. En waar het over gaat, is dat uh, mensen in een vliegtuig zitten. Ja. En uh, de vliegtuig vertrekt en die pandemie die barst los. En ja. het blijkt namelijk, als de zon opkomt, dan slaat die pandemie toe in mensen. Ja. Okay. Dus het vliegtuig moet proberen om continu in de nacht te vliegen. Aha. Dus zeg maar de zon voor te zijn. En dat levert een waanzinnig spannende serie op. Uh -huh. En dat is het jaap. Oké, okay. nou. Um, ik. Uh... Dus zeg de maar, into the night moet je zien, extraction moet je zien, uh, uh, afterlife moet je zien. Oké, okay. ik, uh, ik uh, knoop het in morgen uh, en ik uh, zal er zeker eventjes uh, uh, ja, even over nadenken. In ieder geval, dat, dat de één ding. Goed zo. Ik, ik, ik dank je voor, uh, voor de bijdrage, Mick. Graag gedaan, jongen. Oké, okay. um, dat, uh, dat was uh, Mick. Maar we hebben natuurlijk ook nog die coverversie van Madonna hier uh, bij ons. En dat is uh, natuurlijk Hang Up. En dat is uiteindelijk van Gimme Gimme. En men After de midnight madonna vroeg. Op een gegeven moment, kan ik dat gebruiken? Ja hoor. <middels> Een na het ander, want uh, dit was uh, Madonna, die uh, kwam achter Miek Boskamp. Uh, dat uh, is een, een nummer van Confessions of a Dance Floor. Um, de dansvloer is uh, ver weg uh, voor Ben zonder want die zit gewoon ergens verstopt achter een werk in een werkkamertje, achter een computer, of uh, niet, uh, Ben? Nou, verstopt niet. Ja, <laughs> hij zit natuurlijk wel uh, uh, achter de computer uh, mm -hmm. wat te lezen en te doen. Ja. En ik heb ook jullie discussie wel gevolgd over de conservatieven en de republikeinen. Ja. Ik vond hem wel grappig. Ja, de democraten en de republikeinen. Conservatieven zitten ja. in Engeland. Ja, dus, uh, de, uh, de, de democraten hebben geen goede kandidaat. Nee. nee. En dat is een, ja. een beetje het hele haaiereten. En als je de analyse daarop lost, en dan je het aan dan zou je kunnen verwachten, omdat ze geen goede kandidaat hebben, uh -huh. dat dan toch mensen op Trump gaan stemmen. Maar ja, wat, wat, dat in het midden en dat gaan we aan het eind van het jaar zien, denk ik. Ja. Uh, mits, uh, mits zij ook uh, dat uh, virus een beetje kunnen overleven, die Amerikanen, want uh, dat uh, moeten ze dus ook natuurlijk nog maar afwachten. Nou ja, ze zijn uh, over een, uh, ruim over een miljoen uh, besmette gevallen en dan zal ik niet, niet de getallen gaan noemen die uh, wat dooier bij zijn. Nou. Want het is natuurlijk een heel groot land en uh, ja, er circuleert een kaartje door, voor, door hun eigen organisatie. Hm. Dat kan je kijken op, uh, op corona en zo. Ja, John, en John, John Hopkins. En te kijken wat er aan de hand is. Nou, nee. dat is niet mis. Nee, dat, uh, nee, nee, nee, dus ik weet niet... Maar, ja. uh, maar goed, de, we gaan ons uh, daar niet uh, in verdiepen de in, uh, in dat soort uh, omstandigheden. Nee, nee, nee. nee. nee. Kijk, <laughs> dus, ik, ik volg dat wel, maar ik, ik kan daar verder niks mee, joh. Nee, maar uh, wat, wat wel... Uh, uh, speelt, is uh, jouw aandeel samen met dat uh, aandeel van Leon uh, namens uh, deze omroepen dat jullie iets uh, op uh, poot aan het zetten zijn? Ja, nou ik weet niet of Leon al wat, uh, wat over tijden heeft verteld. Nee, nog niet, maar dat, misschien nee. mag jij dat uh, dan uh, bij deze nou, doen. Die zijn, die zijn er nog niet helemaal, want ja. er is natuurlijk een schat aan informatie uh, die ons nu toegespeeld wordt... Hmm. Uh, zo heeft uh, Cor nu in een film uh, gepresenteerd aan ons waar uh, de handelschapsschool uh, groep 8 mm. naar het monument wandelt. Ja. En dat is natuurlijk al indrukwekkend genoeg, ja. want uh, uh, daar hebben we het gisteren nog over gehad met, uh, met wat veteranen. Ja. Uh, langzamerhand uh, de stervende veteranen die het ooit echt meegemaakt hebben, die sterven uit. Ja. En hoe, uh, hoe hou je dat dan levend uh, in, nou. in, uh, in Nederland? En eigenlijk ook in de hele wereld. Mm -hmm. En uh, dat zeggen zij ook, het enige wat je kan doen is uh, uh, op school uh, iets gaan vertellen, films laten zien en gewoon uh, duidelijkheid uh, scheppen. We ja. stonden uh, in Hans uh, in, uh, Dagbad vandaag een stukje uh, over Bennebroek. Mm -hmm. Daar is ook een monument. En degene die dat uh, organiseert, die uh, zegt iedere keer als wij met de schoolklas daarheen lopen, mm -hmm. wordt er geen woord gesproken achter me. Nee. Dus die kinderen beseffen dondersgoed wat ze aan het doen zijn. Ja. En dat is natuurlijk ook, uh, ook wel uh, weer mooi om te horen. En ik denk dat het in je het ook zo is, uh, aan die schaf die herdenkt, ja, waar gaat dat dit jaar niet door? Maar ja, dat zijn uh, dingen voor uh, maandag. ...en voor dinsdag. Mm -hmm. En wij zijn inderdaad nog... ...we zijn gisteren bij de burgemeester geweest voor opnames. Ja. Zaterdag gaan we nog wat doen. En dan... Uh, ...ik hoop dat Leon uh, vandaag of morgen... Uh, ...alle tijden kan terugrekenen... ...tot een beetje kwart voor acht... samen met Gerloopman. Ja. Om Omdat we toch een beetje willen eindigen... ...richting uh, Nationaal Monument. Mm -hmm. Op de Dam. Ja. Waar uh, de koning om acht uur een toestart zal houden. Dus daarvoor moet het goede gebeuren. Ja. En alle andere films die kunnen misschien ook vertoond worden, maar misschien buiten dat programma om. Ja, oké, okay, dus het, het, het, uh, de bedoeling dat het is op, uh, op het uh, tv-kanaal van uh, deze ja. omroep uh, te zien is. Kanaal 40, uh, Sigo. Ja, oké. Okay. Uh, ben, de groeten ja. aan wie? Ja, dat gaat weer de hele andere kant op, hoor. Weer de andere kant op. Gisteren was het uh, het circuit, en uh, nu? Ja, die, die, die, kant, die kant moet je het ook op gaan, denk ik. Toch wel. Ben je door het dorp gefietst? Uh, nee, want het was uh, hondenweer vanmorgen, dus... Uh, <laughs> Ik heb, de bak neer... ge... Ik heb de groene bak buiten gezet en dat was alles. Dus, uh... <laughs> Ik uh, doe vandaag de groeten ja. aan alle mensen die de zwart-wit-geblokte vlag buiten hebben hangen. Ja, dat was Want een hele goede. Het is goeie. ontzettend leuk om ja. uh, uh, alle zwart-wit-geblokte vlaggen te zien hangen in het centrum uh, van het dorp. En ook in de zijstraten zie je hem. Uh, ik zeg ook, het is niet ja. deze keer, maar het is volgend jaar. Maar laten we dan toch even allemaal de moed hebben uh, om de moed erin te houden. Ja, ja, en ja. te laten zien dat het leeft. Ja, ik, uh, ik zou bijna zeggen, daar komt hij nog een keer. <lacht> ja. ja, je mag hem nou constant gebruiken. Ja, natuurlijk. Ja, nee, ik vind hem hartstikke goed. Ah, maar waarom, we moeten het toch een beetje kunnen, kunnen vieren... dat het ergens denkbeeldig hebben we hem gewoon gekregen. Hè? Dus, ja, ja, hè? Dus, dus virtueel wel. Dus je die vlag uit? Ja, die vlag moet gewoon uit. Ik zal ja, je ook ja, zeggen... Ik, ik kijk hier door de Luxoflex naar buiten... en ik zie ja. dan op een gegeven moment zo half door die Luxoflex heen... dus de wappert erheen hoor. Dus uh, ja. uh, helemaal goed uh, wat dat gaat. Maar goed. Uh, kijk, de winkeliersvereniging Pakveldstraat... Hij heeft ook zijn leden opgeroepen om dat te doen. En wat zie ik? Ja hoor bij de liphanger er wel twee. <laughs> die is lekker bezig. Ja, die is heel goed bezig. <laughs> ja. ja. ik denk ik ja, gooi hem. dat we willen ze Kijk als jij hem de groeten doet dan toch maar even die formule 1 thema erin. maar goed <laughs> ja, ja, ja. Een missie op Blekemolen zei het uh, net al in het vorige. Ja. Uh, ja. Wat in het vat zit, verzuurt niet. Dus uh, we nee. gaan er volgend jaar gewoon vanuit dat het uh, dan. Uh... Nee, ja. En dan laten is die we... anderhalve meter maatschappij ook uh, gewoon op de schop. Want ik uh, word daar zo langzamerhand een beetje doodmoe van. van dat uh, ja, maar dus. de, in, Tegen die tijd zal het allemaal wel goed zijn. Joh. Dat geloof ik ook wel. Laten, laten we dan maar uh, uh, genieten van de aankomende race uh, zonder publiek op de televisie. Ja. Als dat allemaal doorgaat. En dan zien we volgend jaar weer. Uh, uh, gaan we lekker op de duinen zitten. Helemaal goed. Ik, uh, ik uh, laat het er even, voorlopig weer even bij. Want, uh, want anders uh, zouden we hier uh, tot 12 uur door wel uh, kunnen nee, dat gaan. Dat gaan we niet doen. Gaan we die doen. Uh, ja, morgen zit je hier bij uh, vriend Jaap Funnekot in de uitzending. Dat oh, gaat uh, ja. door tot en met dinsdag. En uh, wat zeg ik, woensdag? Dus dan moet je het even met uh, de andere Jaampen doen. En vanaf donderdag en vrijdag zit uh, Jelmer hier aan de knoppen. Dus uh, en wie het dient, uh, volgend weekend doet, uh, dat weet ik niet. Dus dat moet je. Uh... Nou, dan gaan we dan tegen die tijd wel zien. Dank voor deze uh, gesprekken deze week. Het was ja. heel gezellig. Ik ben de en, uh, volgende week speak... weer, hè? dus uh, de, de week ja, erop. Ik... Met de Groene Bakker. De ja. Is goed. <laughs> Is goed. Oké. Okay. Groene bakker. Ja, de Groene Bakkerweek. Ja, dank je Ben. Okay. <laughs> dat was hem. Uh, wij gaan weer verder met uh, uh, nou, een liedje wat nergens over gaat. Uh, en dat is oh, Van ja. Van Pieter. Niet over liefde of een goed boek. Identiteit of hoog bezoek. Niet over.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 Just stop. Shots from you die Moore hoorde je zojuist met de relapse daarvoor van piekeren met een liedje dat nergens overgaat. Uh, Duran Duran hadden ooit nog eens een keer een hobbyclubje en dat uh, heette Arcadia. We uh, kennen Election Day, deze is wat minder bekend, maar wel een beetje leuk om naar te luisteren. The Flame. van de la tierra del fuego. Ten cuidado cuando mi nombre. elkaar de Flame van Arcadia. Dat is een beetje een verhaal geweest toen Duran Duran een beetje overhoop lag met een blazenmaatschappij. Toen zeiden dus ze op een gegeven moment, we tekenen niet. Toen bedachten ze Arcadia en daar hebben ze toen ook even een, een album van gemaakt. De Flame was een van de nummers die op een gegeven moment daar vanaf is gekomen. Hilarisch is het moment in die clip dat John Taylor op een gegeven moment bij Nick Rhodes een, ja, een oud stuk papier met hem gans weer overhandigd en zegt contract. Een beetje tekenen, maar dat, dat was eigenlijk zo'n beetje een soort gimmick in die clip. Daarachter Nobody Knows van Fabian en Dammers. Dat uh, is eigenlijk een liedje wat uh, wel een beetje past. Ook uh, in, ja, een beetje metaforisch gezien dan uh, past in deze tijd. Want uh, we weten toch niet uh, waar het uh, eigenlijk allemaal aan toe gaat. Het liedje gaat totaal over iets anders. Maar uh, je kan het uh, wel in het uh, licht uh, daar wel bedenken als je in het uh, de titel uh, daarbij neemt. Uh, het is uh, bijna uh, het eind van uh, dit uh, programma uh, gekomen. Want uh, ja, dan uh, is het uh, zaken dat er morgen weer iemand anders uh, gaat zitten. Dat is mijn naamgenoot Fennel Die uh, gaat het uh, overnemen. Uh, tot en met woensdag uh, is hij uh, te horen. Uh, dan betekent in ieder geval Jaap Kennende... zal die met hele andere muziek uh, gaan komen. Maar als je ervan houdt... Ik uh, hou daar ook wel van. Dus dan uh, is het uh, zeer aangenaam tussen 10 en 12 uh, luisteren tot en met woensdag. Daarna is het uh, donderdag en vrijdag uh, de beurt aan Jelmer... die uh, dan uh, dit uh, gaat doen tussen 10 en 12. En wie er in het uh, weekend erop uh, gaat zitten, dat is nog even onbekend. Wie, wie dat gaat doen, maar ik weet wel dat ik degene ben die op maandag 11 mei hier weer het, het roer mag overnemen. Dat is dan bij deze dan ook meteen gezegd, want dan is het weer de week van de groene bakken en dan mag ik weer aan de bak. Dus dat is een leuke woordgrap. En het rijmt ook niet. Ik ben ook wat dat betreft iets aan, aan het rommelen met woorden, waarvan ik dan op een gegeven moment ook zelf niet meer uitkom. Maar goed, het is mooi geweest. Uh, ik sluit natuurlijk altijd uh, af met, uh, met een uh, bijzonder nummer. Want uh, eerst, uh, uh, Walter doet uh, meestal met uh, wij zullen doorgaan. Of uh, uh, daarom hij met uh, een nummer van Ramsef Shafi. Uh, Thomas doet het uh, met uh, Gloria Gaynor en I Will Survive. Ik heb het uh, eventjes uh, gedaan met het nummer van uh, Fleetwood Mac en Don't Stop. Maar ik kwam er ineens achter, deze past eigenlijk ook nog wel. En eigenlijk is die ook heel erg leuk om daar naar te luisteren. Eh... Uh, deze van Howard Jones. Things can only get better. En daar moeten we dan ons maar mee vasthouden, denk ik, de komende tijd weer. Ik zeg tot de 11e en vanaf morgen veel plezier met Jaap hier tussen 10 en 12. Dag.